een fijn bruidje mevrouw oh en wat schitterend dat blank marée <laughs> en die bruidsjonkertjes ja. daar da. ja. nou dat hadden we anderhalf jaar geleden toch niet kunnen denken dat ze zo snel zouden trouwen nee ach ach ach die lili ze kennen elkaar vertrekkelijk kort. En toch hebben ze al heel gauw gevoeld dat ze voor elkaar in de wieg waren gelegd. Ze zijn zo aardig met elkaar. Ja. Weet u, hm. Eline komt weer naar Den Haag, niet? Ja, ja, inderdaad. En ze neemt haar intrek bij de oude mevrouw van Raad. Nou, heel verstandig. Bij Betsy had niet meer gegaan. En hm. voor de oude mevrouw van Raad een welkom afwisseling. En ik heb gehoord dat Marie en Emilie de Woude... het huisje in de Adjestraat gaan inrichten. Nou, ik ben benieuwd. Het is allemaal toch zo poëtisch. Ja, bij zulke gelegenheden wordt mijn dichtader altijd onrustig. Dan moet ik gewoon gaan schrijven. Hé, hey, voel een spatje, het gaat regenen. Loopt u zo ver met me mee? Nee, nee, nee, ik moet de andere kant op. Tot ziens, mevrouw Van der Tot ziens, en doet u de goede aan uw man. Ja, dank u Marie, oh, ik dacht wel dat je er al zou zijn. Oh, wat ziet het er schattig uit. Is Fine er al? Ja, in de keuken. Alles blinkt je tegemoet. De gezelligheid moet nog komen. Oh, maar ik vind het al vreselijk gezellig. Al die kleine prullen maken het, vind ik. Oh. Ah. Oh. Dit vind ik toch zo'n aardig hokje. Ja, ik ook. Als meneer nou daar zit te werken, dan zit mevrouw in haar boudoirtje te refaceren. Te refaceren? <lacht> mevrouw zal het veel te druk hebben met haar huishouden. Oh, ik zie Lily al bezig haar meid te drillen. Het zal nooit gaan. Ze zal er nooit iets van kunnen. Nou, kom Marie. helpen ze even. Geef me die laatste boekjes eens aan. Wat nou? Waarom zou je zo te gieren, gekke meid? Wat je de, Ja, deze. Nee, die dan gaat erop. Wat heb je nou toch? Ik weet het niet. Ik luid tegenwoordig telkens aan een foerie. Pas dat toch op, mijn boeken zullen vallen. Ach, alles werkt tegenwoordig op mijn lachspieren. Oh. Oh. Als ik denk aan Lily en aan die meid die mama gehuurd heeft. Waarom heeft je mama dan ook zo'n oude keukenprinses genomen? Lily komt onder de plak, dat zullen we zien. Ja, ja, ja, dan geloof ik ook. Oh. En als ik jou dan zie boven op die ladder in al je dikheid. Oh. Kind. je lacht je zien. Nee, jij soms verliefd? Huh? Nou? Wie is het? Oh, nee, Emily. Dat is het niet. Maar telkens als ik in dit huis kom, dan moet ik lachen. Oh, oh, oh maar... Oh, Marie, Toe. vertel me nou eindelijk eens waarom je zo vrolijk bent. Waarom veronderstel je dat ik een geheim heb? Maar jij Emily, vertel jij me eens in ernst. Waarom ben je nooit getrouwd? Ben je nooit bemind geworden? Ja, eens door een cavalerieofficier. Met zielvolle ogen en reizige gestalte. Ach, kind, schijn het toch uit met dat gelach? Pfft. Oh, la, la, la, la, la. Oh, oh. oh, doe nou, nee, nee, nee. Oh, oh. Je wordt helemaal dol, nee. Oh, niet dansen. <tie> Dit is nou het eerste bal. Gevierd in huizen. staat. Nou, stop nou toch, mij. Doe nou. We moeten nog zoveel doen. ga ik terecht in de porseleinkast? Zeker, fine. Uh, hier is de sleutel, wat moet je hebben? Nou, Wel, van alles. Borden en schalen en soepturien. En de vorken en de messen zie ik ook niet. Uh, Fine, ga jij maar naar je koteletten. Wij dekken de tafel wel. Graag, freule. <lacht> zeg, je moet me nu echt helpen, Marie. Ja. Anders komen we nooit klaar. Je hebt toch wel een rijtuig besteld voor vanavond tien uur? Ja, natuurlijk. Het moet op tijd weg zijn. Ik wil niet dat ze ons hier zien. Oh, wat zullen ze veel te vertellen hebben, hè? Ah, net huwelijksreis naar Parijs. <lacht> Weet je dat ze Eline ook nog een bezoek gebracht hebben in Brussel? Lily schreef me dat ze een echte Française was geworden. Hmm. Zal ik de bloemen in deze fase doen? Ik zorg voor de poëzie en jij zorgt voor het praktische delen. Nee, nee, laat je oh, wat ik... tot straks. Breng de schalen naar de keuken. Hm? En uh, hier, en de soep daarin. Breek ze niet, hè, met je dolheid. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. De servetten, die zal ik in de glazen zetten. Zo, de wijn, waar is de wijn? Oh hier. Lekker. Nu het bestek nog. Oh, nee, Emilie. Dat is niet chic, die zegt wetten zo. Oh, dat doen ze in een restaurant. Nee, Even af. blijven zeg ik je. Mevrouw. Uh, ja, Fine. Groente schalen als u wilt. Uh, alsjeblieft, Fine. Dank u. Schenk de wijn toch in een mooie karaffe? Ja. Ik vind het bespottelijk als je mooie dingen gekregen hebt en je gebruikt ze niet. Dat is tenminste een goed idee. Pak, ze is boven die kast. Hmm. Uh. <laughs> Kijk. En nou de wijnering. Ah. Dat verzilverde tafel dat, hm? Zo met die zilveren kettingen. Wacht, nu twee boeketten. Nee, één voor beide is genoeg. Ik zeg je twee. Fiene? Ja? Fiene, heb je alles wat je nodig hebt? Ik nou, geloof we het wel, verhalen. Ja, het zal wel gaan. Marie, ik ga even naar boven. Hm, ik kom straks. Eerst mijn boeketten. <lacht> Kijk nou toch eens. Marie heeft overal het gas aangestoken. Wat een overdaad voor een zuinig huishouden. Ach, ze komen er eens voor de eerste keer in huis, die kinderen. Eens kijken. Ja, Lady Kant, keurig opgemaakt. Nee, deze stoel moet hier staan. Zo. Ja. En alle benodigdheden op de wastafel? Ja. Klaar. Alles Emily! is klaar. Emily! Het is bij Tine. We moeten maken dat we wegkomen. Is ons rijtuig er nog? Voor oh, dat komt wel. Oh, ik zou graag eens om een hoekje willen kijken als ze kwamen. Laten we ons verstoppen, Ach, beeldje. Nee, ik wil niet, hoor. Ben je bang voor wat je zal zien? <laughs> Weet je wat? Als je nog wat bloemen hebt, dan steek ik een nachtlampje aan... en dan schikken we daar nog wat bloemen omheen. Oh. Dat zal toch zijn. Ja, ja, ik heb er nog een paar over. Wacht even. Hier. Zo? Nou, kijk eens, wat schattig. Nee, niet zo. Zo moet je dat doen. Kom nou toch, teut. Nee, het is niet waar. Daar zijn ze al. Kom tot jouw teuten. Oh, nou zien ze natuurlijk ons rijtuig. Wat moeten we doen? We moeten ons verstoppen. Ach, nee, Marie, natuurlijk niet. Heus, dat ja, is te ja, gek. Ja, ik het verstoppen, kom. Nee, mee. Doe nou. Hier in de slaapkamer nee, nee, hoor. geen ja. pas. Doe nou. Doe nou. Doe nou. Stel. Kom je is dat rijtuig, zien, Marie? Emilie? je Stel. Die vervelende Fine, Waarom heeft ze nou gezegd dat wij er nog zijn? Emilie! Marie! Laten we uit het raam vluchten. Ja, ik dank je hartelijk. Ja, maar zie eens hoe lief alles eruit ziet. Marie! Emilie. Wacht, we zullen ze gaan zoeken. Ze komen naar boven. En nu zien ze het nachtlampje veel te vroeg. Ik had je toch nog zo gezegd voor te maken. Nee, Jo. Oh, zie nou toch. Die bloemen. Oh, jullie zitten hier. Ik wist het wel. Kijk eens onder het bedje. Nee, nee nee, kom eens hier, Lily. Kijk die gordijnen niet. Oh, het zijn veel te vroeg gekomen. Oh, wat prachtig ziet alles eruit. Dag zusje. Dag George. Dag. Ach Lily lieveling, Dag, wat zie je er goed? Uit? George, je dacht jongen. Ach, we waren zo graag als veeën weggezwegen. Oh. Jullie zijn twee schatten, twee schatten. Oh, goed, oh. jullie gaan gauw eten en wij vliegen weg. Kom Marie voor Oh, maar. Nee, niets daarvan, jullie eten mee. Kom naar beneden. Major, nee. me maar George. maar. gemaar. Vina, zet toch twee borden op tafel? Nee. Hallo, vrouw. Zo, en nou zitten jullie. George, weet je nu wel Hier, zeker? Hier, een servet onder jouw kind. Ja, en een servet onder jouw kind. Twee maal! Hoe ja. hebben jullie het gehad? Oh, heerlijk. Och, lieveling, al was Parijs nog zo amusant. We zijn zo blij nu in ons nestje te zijn. Uh, je kunt opdoen, Fine. Ja. Jullie hebben Eline ook nog gesproken, hè? Ja, ja, ja we hebben de virus in Brussel een bezoek gebracht. Och, hoe is het met Eline? Och. Ja, we zagen haar op haar mooist gekleed voor een diner, maar. Ik ben toch van haar geschrokken. Arme meid, ik vind het zo'n verlaten schepsel. Ja. Ach, daar zijn de pastijtjes. Dank je, Fiene. Alsjeblieft. Dank je. Mm. Mm. Mevrouw. Dank, Dank je. Okay. Ah. Meneer. Dank je wel, Fiene. Mevrouw. Ah, <laughs> Dank je, Fiene. Mm. Mm. Mm. Zeg, morgen mm. komt Eline weer naar Den Haag, hè? Mm. Ze gaat bij mevrouw van Raad wonen. Mm. Dat heeft ze me verteld. We moeten haar daar maar een school gaan opzoeken. Mm. Mag ik jullie wijn inschenken? Mm. Oh, graag. Ja, heel graag. Mm. Oh. Dank Alsjeblieft. Oh, Dankjie. George. Ik ben zo gelukkig. Dit is nu allemaal van ons. Ja, wijfje. Mm. Een engel. <laughs> Dit is allemaal van ons. Ons eigendom. Ja. <laughs> <laughs> Goed je je goed Je wilt me dus wel bij je hebben. Je wilt me bij je hebben. Oh, mijn lieveling, komen jullie gewoon verder? Henk en Paul, zorgen jullie voor de bagage? Ja, dat doe wel vanavond. Ik heb gewacht met het soepetje, lief. Ik kan je niet zeggen wat een dot ik je vindt. een goed, goed oudje. Ik ben zo blij dat ik bij je mag komen. Uw brief was zo welkom. Wat een tijd dat ik je niet gezien heb. Gaat het goed met je? Oh ja, ja, ik ben heel wel. Nou, laat me je helpen met je mantel. Zo, en nu je voile losknopen. <tie> Geef maar. Kind. Ach, wat ben je veranderd? Wat zie je daar? Oh, daar moet u niet op letten. Ik ben wat moe van de reis. Ik ben wat bleek zeker. U zal het zien. Zodra ik enige tijd bij u ben, zie ik er weer gezond en fris uit. U zal het zien. Ja, wil je. Ja. Wil je je soms eerst wat verfrissen, oh, nee. ach Nee, laat maar. Ik voel me wel wat stoffig, maar het komt er niet op aan. Oh Henk. Henk, mijn goede Henk. Kom eens bij hem. Oh. Ben je niet meer boos? Ik ben nooit boos op je oh. geweest. Oh. Aan tafel dan. Eline, jij hier. Uh, mama, u daar. Dank je, jongen. En ja. wij hier, Henk. Goed. Eline, wijn? Graag, graag, ja. Alsjeblieft. Zo. Mama, u ook? Een half glas graag. Een half glas. Alsjeblieft. Zo, nou, dan is deze hier voor Henk. Dank je. En deze voor mij. Ellie, waarom heeft oom Daniel je toch niet gebracht? Zo'n reis. Oh, nee, ik kom best alleen van Brussel naar Den Haag komen, hoor, moesje. Ik ben nu zo bereisd geworden. Oh. Als u later eens met me zou willen reizen, zult u zien hoe handig ik het kan. Neem wat eend en sla, ik. kindje. Dorst, Paul, ik heb dorst. Schenk me nog eens in, wil je? Natuurlijk. Nou, jij zult wel veel te vertellen hebben, je... hè, He, zusje? Oh ja, ja, oh ja, waar ben ik niet geweest? Elise, ons jong tantetje, is zo'n snoes. Nooit mm -hmm. zitten stil, altijd iets te beraderen. Bij haar familie in Parijs heb ik een heerlijke tijd gehad. O, maar... Haar oom en tante, die bij Bordeaux op een kasteel wonen, zijn zo lief. Ik heb daar de wijnoogstfeesten bijgewoond. Oh, nee. Vreselijk lief en Jean-Paul, oh. dus alsjeblieft. Oh, en, en Spanje, Spanje. Of oh, vooral in het zuiden. Oh, en Granada, en de Alhambra. Prachtig. Oh. Eet toch kindje, eet die. Maar ik ben niet naar de stierenvechter gegaan. Zo griezelig. Nee, bepaald vies met die dode, bloedende beesten. Oh. Ellie lief. Nee, neem dan wat sla. Oh, heus niet, mevrouwtje, dank u wel. Ik drink alleen, maar ik heb zo'n dorst. Maar, kind, kan je dat tegen zoveel te drinken? Oh ja, daar slaap ik heerlijk op. Anders lig ik wel eens zo een hele nacht wakker, weet u. En dat is zo vervelend. Cordoba is ook een lieve stad. Daar is zo'n prachtige moskee. Paul, waarom reis jij toch niet meer? Als ik een jongeman was met geld, zou ik altijd reizen. Grote reizen. Bijvoorbeeld nee. van New York met de Great Pacific naar San Francisco. Nee. En dan over zee nee. naar, naar Japan. Oh, heerlijk. Maar in een wagon vind ik het ook heerlijk reizen. Ik zou in een wagon kunnen leven. <lacht> ja. Maar ik vind het nog heerlijker hier bij u te komen wonen. Mijn lief oudje, mijn schat. Ellie, je zou me een groot plezier doen als je nu wat ging rusten op je kamer. Ja. Ja, dat is goed. Maar u moet bij me blijven, belooft u dat? Natuurlijk liefje. Bevalt het je zo? Ik dacht dat je eigen meubeltjes je het liefst zouden zijn. Maar kindje, wat is er nou? Waarom moet je nou huilen? Kom maar, ga gewoon op de divan zitten. Maar liefje toch? <tus> Ik ben zo. Zo moe. Wil ik je dan alleen laten? Wil je wat slapen? Nee, nee. Blijf. Doe. Blijf. Ik ben niet moe van die vijf uur spoor. Ik... Ik ben moe... van alles. En daar helpt geen slaap voor. Oh, u bent zo lief. En daar heb ik zo'n behoefte aan. Laat me zo wat tegen u aan. Hier ben ik zo veilig. Terwijl ik reisde en bij al die vreemde mensen was... kon ik tegen niemand aanleunen. En daar had ik juist zo'n behoefte aan. Een beetje liefde voelen. Maar het was alles zo koud omheen. Al waren ze nog zo vriendelijk en beleefd. Om Daniel is vriendelijk en galant, zou ik zeggen. Maar zo koud. Elise zijn vrouw is net als schuim zo luchtig. Maar ook koud, cynisch koud. En tegen die vreemden moest ik altijd maar lief zijn en lachen. Want <lacht> wie zou een treurige logeer hebben willen krijgen? En waar moest ik naartoe? Als ik niet ergens logeerde of reisde. Je had altijd bij mij kunnen komen, kind. En ik had je eerder geschreven als ik geweten had dat je je zo ongelukkig voelde. Maar ik dacht dat je gelukkig was. Gelukkig. <lacht> Meisje lief. Luister, heb je nou iets nodig, zeg het dan, of bel. Doe voor daar reden al of je thuis bent. En wees vooral niet te discreet, dat zou me pijn doen. Vraag, vraag me wat je wilt hebben. Dat beloof ik. Ik merk wel dat u me wilt gaan bederven. U zult zien hoe lastig ik het u nog maken zal. Eén ding moet je me beloven, Ellie. Je moet eten, je moet je goed voeden... Je ziet er zo mager en hol uit, net of je honger hebt geleden. Je moet melk drinken, eieren en vlees eten, beloof je dat? Ik zal mijn best doen, oudje, maar ik heb maar zo weinig nodig. Ik beloof u dat ik mijn best zal doen, geen lastpost te zijn. Dan heb ik nou nog een verrassing voor je. Kom eens mee naar de zijkamer. Weg, en hier liggen je muziekboeken. Daar zal je heerlijk bij kunnen zingen. O, waarom heeft u dat gedaan? O, waarom heeft u dat gedaan? Ik zing niet meer. Wat? Waarom niet? De dokters die ik in Parijs geconsulteerd heb... hebben het mij verboden. Want u moet weten dat ik de hele winter hoest... en dat mijn hoest alleen met de zomer overgaat. De twee laatste winters heb ik voortdurend gehoest... en ik had altijd pijn. Hier, op mijn borst. Oh, zomers ben ik heel wel... Maar kind, heb je je dan goed laten swanjeren in het buitenland? De specialisten hebben me geklopt en gedikt... en geausculteerd tot vervelend toe. Ik ben ook lang onder geregelde behandeling geweest van twee dokters... maar ik kreeg het laatst genoeg van ze. Ze maakten me toch niet beter... Ik zou altijd in een zacht klimaat moeten wonen, zeiden ze. Maar ik kon toch niet in mijn eentje in Algiers of de hemel weet waar zitten. En ook Daniel moest terug naar Brussel. U ziet, ik ben helemaal een ruïne van binnen en van buiten. Het is jammer van die mooie piano. Wat een mooie klank. Ik zal werk maken van mijn spel. Ik ben nooit een groot pianiste geweest... maar ik zal mij zoveel mogelijk zoeken te perfectioneren. U zal toch muziek horen, moest je lief? Ik geloof dat ik nu wat zou willen rusten. Goed, kind. Jeline, zou je niet vinden dat ik goed deed... wanneer ik dokter Rijer eens schreef om te komen? Hij is mijn dokter niet, maar ik weet dat jij... Oh, wat vroeg... ik u bidden, mag je geen dokter voor mij, alstublieft. Ze hebben me al genoeg verveeld, zoals ik u al zei. Ik, ja, ik vind dat je er allerslechts uitziet. Ik geloof dat je... Door en door ziek bent. Mijn moesje lief, u maakt me heus erger dan ik ben. Ik gevoel me nu ik al minder hoest, heus heel wel. U is erg lief, maar waarlijk. Mag ik Reijer dus niet schrijven? U mag alles. En als ik er uw plezier mee doen kan... zal ik slikken wat ze me voorzetten... en mogen ze weer op me tikken en hamer. Zolang ze verkiezen. Geloof niet dat het me iets helpen zal, maar als u het gaarne heeft, zal het gebeuren. Schrijf, Reheer. U mag het. U mag alles. Dank je, Ellie. En ga nu slapen. Ik laat je alleen. Slaap lekker Goede nacht, moesje. Ach, daar staat mijn Japanse doos. En de sleuteltjes ernaast. Brieven, brieven. Van Tante Vieren. Deze is nog van papa. Zullen we weer verder gaan? Ja, dat is goed. Laat me je helpen. Hier is mijn arm. Ja, voorzitter. Ja. Dank je. Zo, ik zit. Zo, nu ik. 1, nou. Zo. Nou, vooruit maar. Lopen maar. Het is hier heerlijk te horsen, Freddy. Natuur is waarlijk, overweldigend. <laughs> Ik moet steeds aan George en Lily denken, weet je dat? Ze vergeten de lui om hen heen geheel en al... en ze geloven vast dat de wereld alleen voor hen bestaat. Dat zij met hun bijtjes het middelpunt zijn waarom het heelal draait. <laughs> en dat zonder de minste verwaandheid, oh nee, met de grootste naïviteit. Ze zijn Adam en Eva en met hen begint alles... Weet je, weet je wat ik zo vreemd vind? Veel mensen kennen elkaar al lang zonder in te zien dat ze voor elkaar bestemd zijn. Maar bij hen is het juist omgekeerd. Vind je ook niet? Ik weet niet, ik heb daar nooit zo over nagedacht. Ik zit ernaast onder die bonen. Laten we dit zijpad ingaan. Uh -huh. Dan komen we op de grote weg en dan galopperen we heerlijk... Naar de witte kuil. Goed, ga maar voor. Maar denk om de takken.